En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De Duitse spoorwegen liggen onder vuur vanwege problemen met de airconditioning in ICE-treinen. Als het buiten warmer is dan 32 graden blijkt de airco geregeld uit te vallen... Sinds afgelopen weekend is dat 48 keer gebeurd, waardoor de temperatuur in de ICE-treinen soms oploopt tot 50 graden. Tientallen reizigers zijn daardoor onwel geworden. Duitse media spreken er schande van en verwijzen naar de Franse en Spaanse hogesnelheidstreinen die geen last hebben van de hitte. De Duitse reizigersvereniging vindt dat Deutsche Bahn aan gedupeerde reizigers een ruimhartige compensatie moet bieden. Wie onwel is geworden kan een tegoedbon van anderhalf keer de ritprijs krijgen... maar volgens de reizigersvereniging is dat veel te weinig. In Gambia zijn acht mensen ter dood veroordeeld wegens hoogverraad. Volgens de rechter wilden ze vorig jaar een staatsgreep plegen in het West-Afrikaanse land. Daarvoor zouden ze onder meer wapens en huurlingen hebben laten overkomen uit Guinea... Onder de acht veroordeelden zijn een voormalige legerleider, de vroegere chef van de geheime dienst en een hoge politiefunctionaris. Ze gaan allemaal in hoger beroep tegen het vonnis. Gamja wordt sinds 1994 geleid door president Jammey. Die kwam zelf met een staatsgreep aan de macht en won sindsdien drie omstreden verkiezingen. Colombia heeft bewijs dat leiders van linkse rebellenbewegingen zich schuilhouden in buurland Venezuela. Dat zegt de Colombiaanse regering, die heeft aangekondigd dat ze vandaag het bewijs zal tonen. Onder andere de leider van de ELN en een van de zeven bestuurders van de FARC zouden in Venezuela verblijven. Colombia heeft al eerder verdenkingen geuit dat Venezuela onderdak biedt aan linkse rebellen. De verklaring zal de gespannen relatie tussen de twee landen vermoedelijk geen goed doen. De Venezolaanse president Chavez verbrak twee jaar geleden de banden met het buurland na een bombardement door het Colombiaanse leger van een kamp van de FARC in Ecuador. Het weer: vannacht helder, het kult af naar een graad of 16. Vanochtend eerst zonnig, later bewolking en mogelijk een lichte bui. Temperatuur 22 graden aan de kust tot 27 in Limburg. Vanmiddag in het oosten een toenemende kans op onweer.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 Zo cool. stand alone again to face the world out on my own again you put me high upon a pedestal so high Cause I finally found someone who me van Zieven via de...